Vanwege de fonds van de handgranaten vandaag werd de straat afgezet en zijn leerlingen en leraren van de nabijgelegen basisschool geëvacueerd. Niemand raakte gebond. Het OM gaat een vrachtwagenchauffeur vervolgen die twee van zijn wielen verloor. Een vrouw uit Schijndel kwam door één zo'n wiel om het leven. Het ongeluk gebeurde op de A2 bij Den Bosch. Een van de wielen rolde naar een viaduct en klapte op de auto van de passerende vrouw. De truckchauffeur uit het Gelderse IJzendoorn had volgens het OM niet de juiste papieren. Hij wordt vervolgd voor dood door schuld. Schaatser Jorrit Bergsma denkt dat er bewust vandaag, de dag van de 10 kilometer, een artikel in de Volkskrant is verschenen waarin zijn trainer Anema van Matchfixing wordt beschuldigd. Volgens Bergsma wilde iemand hem uit balans brengen. Hij eindigde als tweede op de 10 kilometer op de Olympische Spelen. De Volkskrant ontkent dat het verhaal over Bergsma Express vandaag is geplaatst. Het weer vanavond opklaringen, het blijft droog en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen flinke periode met zon. Vooral in het westen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Ook zaterdag droog, geregeld zon. En net zo warm, ongeveer 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad, de meeste vertragingen rondom Utrecht en Rotterdam. Ik noem de files met meer dan 20 minuten vertraging. Die staan momenteel op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knopend Raasdorp en de aansluiting met de A10 bijna 40 minuten. Dat komt door een ongeluk op de A10. Uh, tussen Oostdorp en knopend Koenplein 20 minuten vertraging. De rechterbuis van de Koentunnel is dicht. Op de A10, tussen Amsterdam Zuid en Geusveld, 20 minuten vertraging. En ook een ongeluk tussen Afrit Watergaasmeer en Afrit 10 minuten vertraging, daar zijn wel drie reisschokken dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knopend Ridderkerk en Sliedrecht. En van Rotterdam naar Europort bij Spijken is het 20 minuten door een kapotte auto. Op de A27 Utrecht richting Breda bij Noorloos 20 minuten. En op de A28 Utrecht richting Zwolle. Langzaam rijden tussen Afwit den en knopend Hoevlaken met een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig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 Luisteraars, welkom terug bij het tweede uur Zandvoort draait door. Op deze prachtige donderdag. En wat kan u nog van ons verwachten? Kwart over vijf, de gouden oude van de week. En het weer voor het komend weekend om half zes. En om kwart voor zes de bioscoopprogramma van deze week van Circus Zandvoort. En alles natuurlijk met lekkere muziek van Ronald. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luister, plezier. En ik begin zoals wij beloofd hebben met de Counting Stars One Republic. Lately, I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things a week could be. But baby, I've been, I've been praying hard.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 Kills me, makes me feel alive. Baby, I've been, I've been losing sleep, dreaming about the. this river every turn, hope is a for letter word make that money watch it burn oh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 Als je op deze vragen volmondig ja antwoordt, dan zoekt de gemeente Zandvoort jou. Help je mee om een campagne te ontwikkelen en uit te rollen om jongeren te motiveren om te gaan stemmen. Het e-mailadres als je interesse hebt heet communicatie@zandvoort.nl. Dus als je een e-mail hebt en je bent jong, neem dan contact op met communicatie@zandvoort.nl. NL. Ik, ik hoop wel van harte dat dat een beetje lukt, moet ik zeggen. Ja, dat hoop ja, ik ook. Het ja. is, uh, als Kijk, je wat mee wil beslissen over Zandvoort. We lopen allemaal te mopperen, dus. Ja, stemmen nu. Ja, precies. Go, go, go. Zo is dat. On the other side of the street, I'm a girl that looked like you.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 Guess that's déjà vu but Drive by train Oh als je dat achter elkaar zet drive by train ja Drive, ja. Het is drive-by van train. Ja, drive-by train. Nee, ik ga gewoon met het train. Van, de album, van het album drive-by. Ik ben niet dus gek, het ik is ben drive een drive-by train. train ja. drive-by. Ja. Ja. Oh, ingewikkeld. Ja. Inge, inge moeilijk. Ja, doen we niet. Nee, precies. We gaan jouw. Uh, Golden ja. OD. Ja, daar gaan, gaan we. we ouwe, daar gaan we ouwe van de week. Ja, en ik heb gezegd, ja. Je kan hem eigenlijk al instarten. Ja, ik was al bezig. Het duurt namelijk heel lang ervoor. Het gaat over. Er kwam uit als single en verschenen op de langspeelplaat. The Nylon Curtain. Dus de Nylon Gordijnen. Het is een verlaat protestlied tegen de oorlog in Vietnam. Saigon was de naam van de toenmalige hoofdstad van Zuid-Vietnam. En de stad heette na het vertrek van de Amerikanen Ho Chi Minh-stad. En dan heb ik het natuurlijk over. Billy Joel met Good Night Saigon. Ja, je had in het je Hochi plus stad, hè? Ja, daar komt-ie ja, aan, hè. Ja. Komt Ze komen aanvliegen. Hochi gedeeld stad, gemiddeld. Je hebt van alles daar. Hochi keerstap. <laughs> ja. <laughs> past like tameless hearts Lacht. 24 uur per dag. Dit is The FM. Ja, ja zo, was, zoals jij net zei, het is eigenlijk niet een, een, een protestzong. Maar het is eigenlijk voor wat anders is deze plaat eigenlijk ja, gemaakt. Ja, ja, hè? Om de aandacht te vestigen op de veteranen. Ja, ja die ik, dat, dat zei ik al. Dan denk je terug te komen bij zo'n oorlog als. Uh, kom je als held terug. Nou, dat was dus niet zo. Er stonden grote borden van uh, baby killers en weet ik van wat allemaal. Dus, ja. Ja, dat was niet zo geweldig, was dat. Nee, nee, nee. nee. En de Fransen lachen zich nu nog een breuk, Ja, ja, ja. De Amerikanen waar. hebben zich echt laten piepelen. Ja, ja. ja. ja. people, people. Ja, en, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, en toen was Trump er nog niet eens. Nee. <laughs> nee, nee, was dat toen maar nog niet. nou, wat zeg je, je nou mij nu zeggen dat je wat tegen Trump hebt? Nee, nee, hm? dat zeg ik niet. Dan zeg ik, dan zeg nou omdat ik, die man heel raar doet. We doen, ja, nee, maar. maar dan ga ik het tegen Donald zeggen. Nee, hm? verder niet. Nee, kijk geluid, Dan, dan, dan, kom dan ik bel even. ik hem vanavond. Nou, Hanspees ja. zo raar over jou. Dan kom ik op die zwarte lijst van hem dus daar. Ja, Precies, dan gaat hij over je twitteren. Ja, toch maar niet. Nee, dan ben je mooi de zaak, jongen. <laughs> en consorten van de Rolling Stone, start me up. Ja. Hebben wij nog een regio-nieuws, Hans? Ja, zeker. Hebben wij een ja, zeker. Hans, de maak de ge me gek. Ja, ga ik doen. De gemeente Zandvoort heeft zich samen met 71 andere gemeenten... aangesloten bij de Statiegeld-alliantie... die eind vorig jaar is opgericht. Deze alliantie wil Statiegeld uitbreiden... naar kleine waterflesjes en blikjes. Door ook hierop Statiegeld te heffen... Kan het zwerfafval met 70 tot 90 procent worden teruggedrongen? In de Geld Alliantie hebben lokale overheden, bedrijven en milieufederaties zich verenigd. Wethouder Gertone geeft aan waarom Zandvoort dit belangrijk vindt. Staatsgeld zorgt voor minder zwerfafval, zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en een betere recycling van ma waardevolle materialen. Dit sluit perfect aan bij het duurzaam afvalbeheer van Zandvoort. Door de blikjes en flesjes van staatsgeld te voorzien... belandt dit afval niet op straat en helpt bij een schone straatbeeld. De gemeenten, provincies, marktpartijen en verschillende organisaties... zoals Greenpeace en Natuurmonumenten... geven als partner in de staatsgeldalliantie een krachtig gezamenlijk signaal af. De druk vanuit de samenleving wordt steeds groter. Nu is de Tweede Kamer aan het zet... Op 15 maart houdt de Tweede Kamer een algemeen overleg over statiegeld. De Alliantie vraagt aan de regering om in 2018 statiegeld op alle plastic flesjes blikjes in, in te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat deze gezamenlijke lobby effect zal hebben, al dus tonen. Ja. Ik vind het een goede zaak. Ja, nou, het zal vast allemaal goed uitgezocht zijn, maar ik zit me dan meteen op, Ik weet dat uh, statiegeld is al uh, discutabel is. Want die hele hoop van die flessen, die worden helemaal niet gerecycled of weet ik veel wat. Dat, dat uh, is waar. Dat is heel lastig. Ja. Met name de petflessen. Dus dan vraag ik me af hoe dat zit met de uh, die kleine plastic flesjes. Ja. En er is nog zoiets als een carbon footprint. Een well, um, um, wat? Ja, carbon footprint. je koolstofafdruk. Oh, dat bedoel je? Ja. ja. Ja. En dat is, uh, nou, er zitten transportkosten aan, verwerkingskosten aan. Dus het is altijd een beetje afwegen van twee kwaden. Ja, maar het is natuurlijk wel zo: de mensen, te... de mensen die gooien alles maar neer. en die denken, nou, een andere ruimte is wel voor me op. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, ja, nou, dat mentaliteit, heet dat. Die heet die. Ja, precies. Hoe? Mentaliteit. Die. Ja, <laughs> ja. sorry? Ja, precies. Oké. Okay. Dan win je tien kilometers mee. Op Alzheimer misschien wel. Oh.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 50 Ways to Leave Your Lover All Simon. Ik zou zeggen, gewoon omdraaien en wegwezen, toch? <laughs> ja, zoiets, ja. ja Maar dan ja. zou je er ingewikkeld over doen Ja, niet, dat doen wij ook niet Zeg, Hans? Ja Het is weer Ja. Weer of geen weer Zomer of hartje winter Het Westkust weerbericht luidt als volgt ik voelde hem al aankomen hoor, dus hij stond er al. <laughs> ja, ik heb het weer bericht. En uh, nou ja, in Zeeland, ja, daar hebben wij hier niks aan. Uh, gaat het vanavond gaat het daar weer lekker regenen? En in de nacht wordt het ook elders lekker nat. Vooral in het midden en het noordoosten is er het, het vanavond kans op natte sneeuw en gladheid. Morgen begint de dag bewolkt, met soms regen of motregen. Het wordt 4 tot 9 graden. Dat is een graad of 6. In de loop van de dag klaart het op en draait de wind naar het zuidwesten. Vrijdag en zaterdag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 6 tot 8 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag is het vaak bewolkt en soms wordt het ook een beetje nat. Ja, als je zegt natte sneeuw, dan heb je kans dat het, nou, okay. ja, het... Het hangt van de temperatuur af, hè? Wij hadden, als wij smorgens wel eens naar buiten kijken... dan is het dak van mijn schuurtje is helemaal wit. Maar dat is dan hagel. Dus ja, het kan hagel zijn, en dat is ook nat. Het kan sneeuw zijn, is ook nat. Maar het kan ook regenen. Dat hangt van de temperatuur af. Nou, heb ik het ja, goed ik verteld ben... of niet? Nee, Hans, ik doe... En dan ga ik door. Na, mm, Bob. <laughs> ja, ja, Bob. Ja, een leuke naam. Hans ons. De single heet Bob. Ja, dat kan ik ook. Ja. Oh. Oh. oh ik dacht dat de naam van die groepen mm, Bob was. Hans, weet je, je het leuk is aan jou? Geen idee. Het kwartje valt zo verdomd langzaam bij jou. Ja, maar dat geeft niet. Dat je, we... je ziet het. Joh. Klik gaat hij erin en... Maar je ziet ook af en toe een lampje branden bij mij, hè? Gaat, gaat ook af en toe een lampje branden? Gaat er een lampje branden? Ja, dan denk ik, hé... Hey, is je broer weer die maar, Nee, lampje. Ah. <laughs> uh, iedere, uh. <laughs> iedere laatste vrijdag van de maand... wordt in Pluspunt een kinderdisco georganiseerd. De kinderen hebben tijdens deze maandelijkse kinderdisco... veel gezelligheid, muziek, dans en spel. Elke disco heeft zijn eigen thema... en dit keer is dat de Oscars... De kinderdisco is van 7 tot 9 en is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. En de deelname? 2 euro. Speciaal voor kinderen van 3 tot 5 wordt een minidisco georganiseerd. De minidisco is van 6 tot 7. En de deelname is 1 euro. Indien er voldoende belangstelling voor is... wil de organisatie in de toekomst ook een tienerdisco georganiseren. Meer informatie via info at onair .nl of 06... 194 27 070. Ik herhaal 06... 194... 27 070. De hand. En dat zijn wij. Ja. Ja. Weet, je, weet je dat het carnaval was? Wat zeg je nou? Dat het carnaval is geweest. Ja. Postcarnaval, hè, dit. Ja. <laughs> Ja, een paard in Ja, dat is leuk. Maar hij zong we daar vroeger op: er wordt gepaard in de gang. Nee, ja, ja. ja. Ja, dat wil je niet. Dat is een heel, andere, heel ander nummer. Ja, volgens mij ook. Maar um, bij deze hebben wij van Carnaval gedaan. Ja. En Top. gaan we nu gewoon. Klaar. Plaat. Plaat. There was a time.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 Don't you worry, child, Swedish House Mafia. Wie? Swedish House Mafia. Mafia. Don't worry, child. Ja, don't oh. you worry, child. Oh, ja. zo. Ja. Oh, -zo, -zo. zo. Oranje zal overwinnen. Dat heb ik geleerd uit een boek. Oh. Nou, dat is in de, inderdaad, bij de Olympische Spelen is dat al uh, aardig wat keren gebeurd, ja. Ja. En omdat hij ja. het nou één keer niet zo is... Is het niet meteen een rot Olympische Spelen? Nee, vind ik ook niet. En nee. Ik had het hem van harte gegund, maar ik ja. vind het wel... Uh, de beste ja. wint. Ja, precies. En in dit geval was hij nu de beste. Niet. Ja, wel. Hij ja. was de beste. Hij was de beste. Ja, bloemer, bloemer, maar oh, Het is toch ook een klein beetje Nederlands. Laten we nou toch heerlijk zijn. Toch, laten we toch positief alles benaderen. Nou. Of ze hebben een Nederlandse moeder. Ja, en, ik, en ik kreeg, ik kreeg laatst mijn eetstest. Ik wilde en ik niet... Benauw, nee, dat, die moet je niet hebben. Nee. Nee, daar word je niet vrolijk van. Nee, nee precies. Nee. Maar, uh, ja. Uh, ja, ik, ik heb wel uh, nog een, een leuk. Uh, een oproep eigenlijk. En dat is. FIP Zandvoort is op zoek naar twee administratievrijwilligers. Het Sociaal Wijkteam Zandvoort is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het ordenen van de administratie van buurtbewoners. Soms hebben mensen moeite met het uitvoeren van een overzichtelijke administratie. Moeilijk, zoals bijvoorbeeld het openmaken van post en deze archiveren. Daar hebben zij dan één à twee keer per maand kort hulp bij nodig. Deze klus is in samenwerking met het Sociaal Wijkteam. Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning aan buurtbewoners... op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als je interesse hebt, neem dan contact op met... h.wanders.zandvoort.nl of met het Sociaal Wijkteam Zandvoort. Nou, terug. zomer of winter... Altijd weer ZFM. Goed op je cv, vrijwilliger. Denk ik. Denk je ook niet? Ik denk het wel. Nou, je hebt je mond vol hè. <laughs> je, je, je weet het beleid hè? over eten in de studio. Maaike. Ja. Ik heb het gehoord ja. Maaike, hij doet het weer. <laughs> En dan heb ik de bioscoopprogramma van Circus Zandvoort... tot en met 21 februari. En dan beginnen we met Early Man. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee, alle leeftijden. Ted en het geheim van Koning Midas. Zaterdag, zondag en woensdag om half zes. Nee, half vier, neemt u me niet kwalijk. Dat is intrede zes jaar. Fifty Shades Free. Intrede zes jaar? Nou, de intrede vanaf zes jaar. Ah, oké. Okay. Dank je voor de correctie. Geef niet aan mij, maakt nee, nee, niet Nee, uit, het is door, maar, maar hartstikke... <coughs> ik moet hoesten. Ik vind, enden, het, ik vind het nogal een afbetaling als je zes ja, jaar. Uh... Ik zal het even opnieuw zeggen. Oké. Okay. Ted en het geheim van Koning Midas. Zaterdag, zondag en woensdag om half vier. En de intree vanaf zes jaar. Fifty Shades Freed. Donderdag tot en met dinsdag om acht uur. En dan is het zestien jaar. Ja, dat is ook logisch, hè? En dan hebben we ook nog Filmclub. The Killing of a sacred Deer. is ook zestien jaar. Met Colin Farrell en Nicole. Nicole Kitman en het is woensdag om half acht. En de kaartverkoop verkoop en de info is www.circushandvoort.nl Ik vind het zo'n eng mens geworden, die Nicole Kitman. weet ik nou, ja, nu ja, misschien. Ja, ja nu. Ja, Vroeger hey, was het maar... wel een leuk mens om te zien, maar de laatste keer dat ik het zag, denk, dan had ik zoiets van: nou, dat... het, is, het is er niet meer. Een, uh, oh, in de categorie. Botox? Te veel. O, dat bedoel je. Ja. Veel. Ja, dat ja. is inderdaad, tegenwoordig is dat mode hè, tegenwoordig. Nee, blijft botox, botox. Ja, het Blijft Botox, hoe je het ook gaat bekijken? Ja, precies. Ja. Dus ja. geen mode, Botox. Nee, ja, nee, je hebt gelijk. Het is inderdaad. Ja. Hans? Ja, je hebt gelijk. Je hebt altijd gelijk. Ja, anders dan nou, zeg ik het niet, hè? Zo, wat altijd. Zo, zo wat? Ja, zo, wat altijd. Zo, wat? Ga je nou gewoon naar nou, huis? Zo, wat? Zo so, so, wat? Zo so, wat al? Ah, ik ga ja, komplaat <laughs> draaien. So, Dit is een hele mooie vinding. En de Van George Michael. Met één S, trouwens. Geen S, maar S. Um, George Michael en Mary J. Blige. Blige. Ja. Mooi, mooi nummer. Mooi nummer, jongen. Is je mooi? Is je Mooi nummer. As, as. as hè? As. Is een mooi nummer. Is een mooi nummer. Uh, de, de losbol. <laughs> dat moest ik eigenlijk. Dat lees ik hier. Dat moest ik eigenlijk meteen niet aan denken. <laughs> moest je aan mij denken? Ja, de losbol. <laughs> Hij ja. maakt binnenkort zijn intreden in de Zandvoortse horeca en aanverwante bedrijven. Het gebakje zal alleen tijdens de drie dagen van de Cape parade Zandvoort te bestellen zijn. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Op initiatief van Marcel Buscher, van lunchroom Rammel... heeft bakkerij Leek in Beverwijk een gebakje gecreëerd... dat een vaste plaats gaat krijgen tijdens de drie dagen Cape parade Zandvoort. Het is een soes gevuld met slagroom en frambozenjim. Gedoopt in roze glazuur en met een lekkere toef slagroom erbovenop. De losbol zou in principe in alle deelnemende bedrijven voor dezelfde prijs te koop zijn. Buscher is zeer enthousiast. Vorig jaar hadden we hier op de Kerkplein allerlei roze, roze schorten. Het was leuk om te zien dat er tijdens die dagen een grote samenhorigheid was. Nu willen we de losbol introduceren die eigenlijk jaarlijks, maar alleen tijdens de gay parade, te koop moet zijn. De losbol heeft de eerste test met grote succes doorstaan. Volgens mij is dat, als ik zo die foto zie... is dat onze collega Ben Zorneveld die de eerste krijgt. Oh, ja, maar hij wel en wij niet. Ja, huh? dat bedoel ik. Marcel, zeg, kom op. Uh, he, Marcel, ja, we komen even babbelen ja. zo meteen. <laughs> Bij rabbel. <Ja. laughs> Bush City Limits ging bijna over struikel, hoorde je dan? Ja. Uh, I ja. turner. Ik heb dat ook wel eens dat ik over, over mijn tong struikel. Werkelijk, maar dat, Ja, maar zo is helemaal niet zo erg. Nee? Ik heb een grote tong, dus dat maakt niet uit. Daar struikel je wel eens over, hè? Ja, Hans. Ik kan burnen, hè? Hans. TMI. Ja. In Zandvoort wonen steeds, meer, steeds veel mensen... die de Nederlandse taal onder de knie moeten krijgen. Deze groep bestaat voor een groot deel uit jonge mensen... Mensen tussen de 25 en de 40 jaar. zijn doen graag een beroep op taalcoaches... die hun willen helpen met de taal. Onze nieuwe medebewoners geven aan dat zij behoefte hebben... aan contact met de Nederlandse inwoners van Zandvoort. Met name om de taal sneller te leren. Dat kan op speelse, vrijblijvende manieren... samen koffie drinken, wandelen, boodschappen doen of whatsappen. Deze ontmoetingen kunnen voor zowel de vrijwilligers... als voor de statushouders grote meerwaarde krijgen... De huidige groep vrijwilligers kan hierover meepraten. Er is dringend behoefte aan extra vrijwilligers. Een speciale ondergrond is niet nodig. Interesse en openheid zijn meer dan genoeg. Aanmelden kan bij info vip zandvoortnl Nou, ik wil ze best wel leren wat een draafsaas is hoor. <laughs> ja. Wat Marcel ja. en Brogen betekent. Ja, maar nou, dat ja, dat ja. best wel. Ja, maar en, dat is geen Nederlands toch? Wat? Dat is Joods, hè? Ja, Jydisch, maar dat is allemaal in Amsterdam, hè? Ja, daar ja, heb je ook weer ja. Maar ze wonen hier natuurlijk. En, en, en ik neem aan dat ze hier ook een speciaal spraakje hebben. Hier in Zandvoort? Ja, toch? Ja, dat is... Uh, ja, ja, ja, daar ben ik met je eens. Maar dat is ook een soort buitenlandse, is wel een Nederlands hè? <laughs> ja, ze zullen in de eerste instantie zullen ze een speciale naam krijgen ook. Want jullie hebben allemaal een speciale naam hier in Zandvoort. Ik heb geen... Nou, niet allemaal, maar nee, dat nee, is dat wel, dat wel een beetje... Ja, is het, is het een beetje aan het Ja, of? volgens mij. Ja, ja. ja die, oh. een hoop importans. Ja, dat is waar. Daar je heb je gelijk wordt in. gek van die import. Ja, ja. Al die klanten die hier maar aankomen, ja. waaien en Ja, doen en, en waarom en... zou dat zijn? Ik denk toch dat het een gezellig gezellige dorp is, of niet? O, oh, aankomen, waaien <laughs> en doen. En dat je denkt van, doe je hier? Nou ja, het waait natuurlijk al veel meer, dus, dus daarom waaien ze aan. Ja. <laughs> toch? Had je nog meer vragen? Nee, of? dat was het. Goed zo, want dan beantwoord ik die ook niet. <laughs> Um, we zijn er bijna aan het einde, We zijn er bijna. Ja. Nou, <laughs> het is wel weer uh, een heel enthousiast. Maar morgen doen. zijn we er toch weer? Ja? Ja, morgen zijn we er weer. Ja, je, je zegt dat uh, uh, uh, bijna als dat het een wondertje zou zijn. Nou, nou dat, dat weet je nooit, hè. Met goede gezondheid zijn we er morgen weer. Bij goede gezondheid. Morgen Goed. om vijf uur tot... Juist. Ja, zei Sonja Barend. Gaat je Jan Troetmoet zeggen: goedenavond. Goedenavond, op morgen. En, en we, we zien elkaar morgen. Oh, nee, we horen elkaar morgen. Wat zeggen die vriezen ook alweer? Otmon. Otmon.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 Op de school schoot gisteren een man van 19 om zich heen met een semi-automatisch geweer. Er vielen 17 doden en de dader zit vast. Over strengere wapenwetten zei Trump niets.